Kees Groot met het NOS Journaal. Klanten van de Triodos meer over hun spaargeld. Triodos is de eerste bank in Nederland die de rente op een gewone spaarrekening verlaagt naar 0%. Alle banken hanteren op dit moment extreem lage spaarrentes. Triodos, dat zich vooral op het gebied van duurzaamheid wil onderscheiden, had met 0,1% al de laagste spaarrente van Nederland. In een woning in Uithoren is een meisje van drie jaar oud neergestoken. Ze is volgens de politie buiten levensgevaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend. De politie onderzoekt of er een verband is met een ander incident... kort na de steekpartij en een kilometer verderop in Uithoren. Daar sprong een vrouw van een flat en overleed. De Surinaamse president Boutersen heeft zijn minister van Justitie de wacht aangezegd. Dat gebeurde nadat de hoogste rechters in het land het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Jennifer van Dijk-Silos strijkt geregeld de rechtelijke macht tegen de haren in. Zo had ze kritiek op het besluit om het proces over de decembermoorden door te zetten. Asielverzoeken zijn vorig jaar vaker afgewezen dan in 2015. Uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat 44% van de eerste aanvragen is afgewezen. In 2015 lag dat percentage op 30%. Er waren vorig jaar meer afwijzingen omdat een groot deel van de asielzoekers uit veilige landen kwam, zoals Marokko, Albanië, Servië, Kosovo en Algerije. Rijkswaterstaat gaat met 5000 ton stenen de oever van de Maas bij Graven verstevigen. De oever brokkelt af sinds de stuw daar zwaar beschadigd raakte na een aanvaring. Het water heeft meer kracht omdat het nu alleen door de linkerkant van de stuw stroomt. Morgenochtend beginnen de werkzaamheden aan de oever. Over een lengte van 80 meter wordt de wal verstevigd met stenen waarvan de zwaarste 200 kilo wegen. Het weer, droog en brede opklaringen. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt en is er kans op vorst aan de grond. Morgen flink wat zon en ongeveer 12 graden. Tot en met het weekend verandert er weinig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is...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 Cfm jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag is het thema 1967, muziek van 50 jaar geleden. U luisterde naar twee nummers van Joe Henderson van zijn album The Kicker uit 1967. Allereerst Mama Zita en het tweede nummer was O Amor En Pas. We gaan verder met de jazz crusaders. Talk that talk. Jazz crusaders werden vergezeld door een big band... Het is onbekend wie deze Big Band uh, is en wie daar aan uh, deelname. Het nummer wat ik ga draaien heet Mohair Sam. Jazz Crusaders met Mohair Sam van het album Talk That Talk. Ik ga verder met Nina Simone. In 1967 maakte zij een album dat heet Silk Soul. En ik ga twee nummers ervan draaien. I wish I knew how it would feel to be free and it's it bees that way sometime. Nina Simone. Simone. We gaan verder met Ella Fitzgerald. In uh, 1967 heeft zij een uh, geweldige album opgenomen samen met de Duke Ellington Orchestra. Het was uh, live opgenomen aan de Côte d'Azur in, uh, in Frankrijk. En van dat album bestaat maar liefst uit zeven cd's. Ga ik draaien Mac the Knife, Ella Fitzgerald en samen met de Jimmy Jones Trio. Gerald met uh, McTe. Ik ga verder met uh, Bill Evans. Hij nam in de jaren 60 een uh, album op dat heette Conversations with Myself. Daarom speelde hij met uh, drie piano's. Hij besloot nog een album uit te brengen, iets simpeler te maken door er maar twee piano's te gebruiken. Het album heet Further Conversations with Myself. En het klinkt een beetje raar in maart, maar ik ga draaien. Santa Claus is Coming to Town van de betere nummers van, uh, van dit album. een hele bijzondere uitvoering van Santa Claus is Coming to Town. Ik ga verder met John Coltrane. Hij maakte in 1967 een album dat heet Kulu C. Mama. Hij maakte dit album samen met uh, McCoy Tyner. Die hebben we eerder gehoord vandaag natuurlijk. Jimmy Garrison en op drums Elvin Jones. Het album bestaat eigenlijk uit twee opnamesets. En in de tweede set uh, deed ook Pharaoh Sanders en Donald Garrett mee. Samen met op percussie en vocaal Juno Lewis. En dat maakt het eigenlijk wel een bijzonder album. Uh, samen met John Coltrane natuurlijk. U gaat luisteren naar Dusk Dawn... John Coltrane met Dusk dawn van zijn album Kulus Mama. Ik ga verder met Stangets. Hij heeft natuurlijk een, uh, een vrij uh, aardige aantal albums gemaakt... Uh, gebaseerd op de bossa nova. Daar is hij mee gestopt, uh, midden jaren 60. En een van zijn uh, ja, allerbeste albums heeft hij eigenlijk gelijk daarna gemaakt. Dat heet Sweet Rain. Hij wordt erop vergezeld door Chick Corea... Ron Carter en Grady Tate. En u gaat luisteren naar het nummer Lita Stengerts. met het nummer Lita van zijn album Sweet Rain uit 1967. Als je zo'n uitzending maakt zoals vandaag... dan kom je wel eens van die verrassingen tegen. En een van die verrassingen is Razaan Roland Kirk. Roland Kirk is een Amerikaanse multi-instrumentalist. Hij uh, kon uh, meerdere saxofoons of fluiten tegelijk bespelen. Hij heeft een album gemaakt dat heet die Inflated Tear... en daarvan ga ik twee nummers draaien. Inflated Tear zelf... And the Creole Love Call. Roland Kirk... Ik naar Roland Kirk met de Creole Love Call... van het album Die Inflated Tear uit 1967. We zijn al bijna toegekomen aan het einde van CFM Jazz. Vandaag was het thema 1967, muziek van 50 jaar geleden. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En voor de laatste anderhalve minuut heb ik nog een klein stukje... van Jackie McLean, New and Old Gospel. Een album wat dankzij de aanwezigheid van Ornette Coleman... Ook veel over uh, free jazz bevat, maar met toch wel heel knap composities. Gaat u naar, luisteren naar een klein stukje van The Lifeline?